Robert Baltus met het NOS Journaal. Op Eindhoven Airport is een groep van zo'n 100 activisten... van Extinction Rebellion opgepakt, zegt de marat Enkele honderden actievoerders waren door een gat in een hek... het terrein van de luchthaven opgekomen waar privévliegtuigen staan... en is daar gaan zitten. De politie gaf in de loop van de middag de actievoerders het bevel te vertrekken. Een groot deel gaf daar gehoor aan, maar een groep van zo'n 100 actievoerders bleef zitten. Zij zijn aangehouden en in kleine groepjes in een klaarstaande bus gezet. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn in 24 uur tijd meer dan 2000 migranten aangekomen. Dat is een record. Gisteren legden 43 migrantenboten bij Lampedusa aan. Vannacht waren het er zeven. Zes daarvan werden tijdig door de Italiaanse kustwacht en een schip van hulpverleners gesignaleerd en naar het eiland begeleid. Volgens een Italiaans persbureau waren er bijna alle boten vertrokken uit Tunesië. Het aantal vluchtelingen dat via de Middellandse zee Italië bereikt neemt snel toe. Er is een compromis over verbrandingsmotoren in de EU. Brussel wilde er helemaal vanaf en vanaf 2035 alleen maar nieuwe elektrische auto's toestaan. Duitsland wil de mogelijkheid openhouden voor zogenoemde e-fuel modellen. Die rijden niet op benzine of diesel, maar op synthetische brandstoffen als waterstof en koolstof. Dat mag nu op voorwaarde dat ze alleen op CO2-neutrale brandstoffen rijden. De provincie Overijssel wil dat er veel minder dieren worden doodgereden op provinciale wegen. Daarom komen er speciale wildoversteekplaatsen op 17 plekken waar het vaak mist gaat. Dat meldt RTV Oost. Het gaat om onder meer provinciale wegen bij Giethoorn, Dedemsvaart, Holte en Wierde. De provincie komt in actie nadat er vorig jaar in Overijssel meer dan 1100 reën waren doodgereden. Om de verkeersveiligheid te vergroten, laat de provincie ook elk jaar ongeveer 3500 rijen afschieten. Het weer, een flinke zuidwestelijke wind, met vooral aan de kust zware windstoten. Er zijn buien, hier en daar onweer. En ook is er soms zon bij een graad of 11. Vanavond meest droog, minder wind. De temperatuur zakt naar 3 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANB. De A9 richting Alkmaar is dit weekend dicht bij Holland Holendrecht door werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Knoopend Amstel. Daar staat nu 6 kilometer file, de vertraging is zo'n 20 minuten. En op de A10 Zuid voor knoopend de Nieuwe Meer 8 kilometer vanaf Knopend Watergraafsmeer. En daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 jaren van Billy Ocean en When the Go and Get Stop en natuurlijk ja, hebben we iemand weer ja, in het nieuwe uur in de studio en dat is Marco Carroles ja ah. Marco een hele goede middag een hele goede middag ja toch ja het is een goede middag ja. ja ik moet af en toe even naar de tijd kijken want ja. we zitten hier al zo lang dus ja al uren toch ja, ja toch ja. Ja, ja hey maar jij hebt een, een nieuwe single uitgebracht ja dit is er zo ver het ja, mocht weer. Het mocht weer. <laughs> ja, gelukkig. Ja, wie bepaalt dat eigenlijk, Marco? Wie, wanneer een single uitkomt, bepaal je dat zelf? Ja, dat bepaal ik zelf. Oké. Okay. Ja. En heb je daar een, een, een tijdspad in dat je zegt van nou, ik wil elk kwartaal een nieuwe single of één keer per jaar? Of nou, ik probeer wel twee keer in het jaar nu. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Want hoe doe jij het met je muziek? Schrijf je de muziek zelf en de arrangementen? Ik heb uh, sommige nummers heb ik uh, de tekst zelf geschreven. Uh, andere nummers daar heb ik uh, de tekst meegeholpen. Uh, of ik heb uh, de, de melodielijn aangevoerd dat het van een cover afkwam. Oh ja. Dus, uh, en uh, ja, eigenlijk bij het laatste nieuwe nummer, nummer heb ik uh, mijn handen er helemaal van afgetrokken. En uh, oh, de heren gewoon carte blanche gegeven onder het motto. Uh, nou, ik denk niet dat ik jullie nog hoef te vertellen hoe dat je liedjes beschrijven. Ja, ja. Tenminste, uh, ja, nee, Carlo Rijsdijk van helemaal Hollands. Uh, die hoef je echt niet meer te vertellen hoe dat moet. En uh, uh, Manfred Jongen hoef je het ook niet meer te vertellen, denk ik. En ja, als ze al twee keer uh, I Want Your Song hebben gewonnen, ja, dan uh, had ik zoiets van: hier, hier, hier heb je een blanco velletje. heel veel succes. Ja, dat gaat wel goed komen. Ja, en ik moet zeggen, toen ik een nummer kreeg, ik was echt uh, heel blij ja. verrast, Want ik vind het. Uh, ook een nummer, ik, ja, eerder een tekst bij mij in mijn bonnetje zit, dat duurt nog wel even. Dus uh, daar ben ik vaak toch wel een maand, anderhalf maand mee bezig. voordat hij echt helemaal lekker, uh, dat het mijn nummer is. Ja, precies. Ja. Ook al heb ik hem zelf geschreven bijvoorbeeld, dan duurt dat <coughs> nog even voor, dat een nummer helemaal van jouzelf is. En dit nummer, uh, ik, ik kreeg het in de ruwe versie, eigenlijk in de demo-versie. En dan ga je een beetje meezingen. En uh, binnen, binnen uh, ja, 24 uur zat die zo in mijn hoofd dat ik er zoiets af van, ja, maar zo wil ik hem zingen. Ja. En dan bel je Manfred op en zeg van, nou, is de studio vrij, we kunnen. Ja, ja, ja, geweldig. Ja, ja, ja. Even voor de luisteraar, Marco. Uh, om je even voor te stellen. Uh, sinds 1990 werkzaam in de wereld van de entertainment. Ja. Um, wat doe je allemaal zo in de, de entertainmentwereld? Uh, ja, ik ben eigenlijk begonnen als, uh, als, als dishockey uh, op feestjes en partijtjes... Dus eigenlijk vroeger begon op je slaapkamertje. Twee stukjes en een mengpaneeltje vragen dan voor je verjaardag. En een microfoontje. En dan ga je net doen alsof je een radioprogramma presenteert. En over een gegeven ik er iets van, nou, ik ga niet meer het doen. Ik koop ergens een illegaal zendertje en een acht hele mensontennetje uit het raam. Och jee. Toen had je nog geen kabel. Dus dat in... zijn goede dingen. daar komt we bekend voor. De hele straat luistert op TV mee. Ja, ja. ja. Heb je weer een rob Arms, uh, ja. ja, Op een gegeven moment word je 18 jaar. En dan, uh, dan mag je ook in een, uh, in een kroegje gaan draaien. Dus nou ja, goed. Uh, stout schoenen aangetrokken. Gewoon een kroegje binnengestapt. Ze dus, maar, uh, joh, ik denk dat ik dit jockey ben. Dus ik wil, ik wil hier wel eens een keer gaan draaien. Ja. En die man die gaf uh, eigenlijk mij eigenlijk meteen uh, een kans te zeggen: van, Nou, volgende week zaterdag. Succes. Dus het is hier lekker druk. Uh, ga je gang. Oké. Okay. Dus uh, ja. Ik, ik ben daar begonnen en, en heel de kroeg die stond uh, binnen een paar uur op, uh, op zijn kop. Kijk, dus, uh, dat willen we hebben. En toen zei hij van, jij mag blijven, jij kan echt wel een beetje draaien. Ja Dat dus, uh, ja, ja, ja, ja. Ja, klinkt mij heel bekend trouwens, ja. uh, Benno. Ja. Hoe oh, is dat ja, ja, ja, ja. Ik kijk mezelf wel er een uh, beetje in. Yes. Alleen dat zingen, dat ga ik niet doen hoor. Dus uh, nee, maar dat bespaar ik, ik jullie. Nou, dat heb ik ook <laughs> altijd gezegd. Ik, ik, op een gegeven moment ben je, ja, dan, dan rol je verder in de muziek en dan, uh, dan komt er ook een radiostation op je pad. Ja. Uh, daar heb ik 25 jaar uh, heb ik be, ja, ben ik ik daar deze ook geweest. En op een gegeven moment komt uh, Roel Jongenelen... die komt uh, bij mij de, de studio binnen. Uh, Inge, zijn vrouw, Inge... die had uh, een, he een hele mooie nieuwe single uit. En ik was eigenlijk gewoon een beetje... met een, met een nummer aan het meezingen. En hij komt de studio binnenwandelen. Want uh, ja, we hadden echt op zijn Belgisch dan... Hè, voor nog echt zo'n zo cafeetje... waar je pilsje kan drinken. En, uh, en hij komt binnenlopen en hij hoort mij meezingen. En hij tikt me op de schouders. Dus ik, ik schrik eigenlijk. Want ja, ik verwacht niemand in mijn studio op dat moment. <lacht> dus... Uh, ja, zei, ik wou eigenlijk nog iets vragen, maar even tussendoor zegt hij... ...heb jij een lekkere stem, dan moet je iets mee doen. Kom eens naar de studio toe en uh, ik heb voor het eigen studio in Boksel... ...gaan we een plaatje opnemen. Ik zei, ik ze ditje ook zingen, niet schij uit je. Ja, ja. Dat klopt. Nee, dat, ja, dat, dat, ja, is dat, dat is dat niet dansen, nee. Ja, maar mijn eigen toch laten ombabbelen En uh, ja, goed, uh, ingo ook, die is uh, zang, zangcoach en zo. Dus uh, die zei ook oh, ja, je hebt echt een lekkere stem. Uh, dus de, de studio ingedoken en plaatje uitgebracht... En eigenlijk nooit iets meegedaan. Wat de collega DJ's gegeven. onder het motto van, nou heel veel succes ermee. Of je draait hem, of je zet je kop koffie op. Je doet wat je wil. En ja, dan gaat het balletje toch rollen. En zijn er gewoon kroegen die zeggen van... Jok, kan je hier een half uurtje komen zingen? Ja, dan kan ik wel. Een half uur hetzelfde nummer als je dat hebt. Ik had voor de rest geen muziekband. Dus... Dus zegt ze op een gegeven moment... Uh, uh, ja, er ging ik nadenken. Dan, wacht even, er zijn, er zijn artiesten in mijn studio geweest. Die uh, heb ik dan geïnterviewd. En die hebben gezegd... Marco, als ik iets voor jou kan doen, oh, moet ja. je me bellen. Oh. Nou, dit was het moment. Ja, ja, ik ja, had ja, banden nodig. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en ja, ik moet zeggen... Uh, zo vrijgevig als ze dan waren... Daar, daar was ik echt wel blij mee. Dus, hmm. uh, en dan heb je een half uur heb je een setje. Dus ik kon ergens een half uur gaan zingen. Nou, och, wat was ik blij. En toen had ik zoiets van... Ja, dit vind ik eigenlijk leuker als zes uur bij de, de bruiloft van... Uh, uh, Keesje en Mina. Uh, nou, uh, ja. Zoals. Want op het, op, op het eind van het verhaaltje ben jij toch de. DJ, die net hun plaatje niet gedraaid heeft. Ja, ja, ja. Want daar hebben ze een goede slok op natuurlijk. En ja. drie minuten voor tijd komen ze er even 27 verzoekjes aan vragen. <lacht> en dan heb je hun plaatje niet <lacht> ja, gedraaid. Ja, ja. Wat was je betaald, hè? Ja. Ja. <lacht> dus uh, toen had ik zoiets van: ja, ik, ik denk dat ik dit maar eens wil gaan doen. Dus uh, nou, dan ga je voor de zekerheid toch nog maar weer een plaatje opnemen. En dan denken jij je je eigenlijk: ja, dat loopt ook best wel lekker. En ondertussen zijn we 12 nummers verder. <lacht> Nou, laten we eens naar de stem van Marco gaan luisteren. Ja, dat, uh, dat kan me niet meer schelen. Kan je nou je niet meer schelen? Dat is nu al niet. Jeetje, uh, Dat zijn de woorden van Marco. Oh, oké. Okay. Er zit geen... Mijn hoofd, die nog aan je feest gaat Het maakt me echt geen man meer uit Nee, het kan me niets meer Ik ben als een vogeltje zo vrij Het is de mooiste tijd voor mij Al dat geplats en dat gezucht Ach, dat doen er al het is jammer, maar het leven duurt niet eeuwig. We maken er gewoon het mooiste van. Ik troost op alle vrouwen, het nog tevig. Oh, ik hou ervan, ik hou ervan. En als ze weet wat deze vent in huis heeft, dan blijft ze zien. Geen haar meer op mijn hoofd Die nog aan je denkt schat Het maakt me echt geen bal meer uit Nee, het kan me niets meer schelen Ben als een vogeltje zo blij. Soms lig ik maar te liggen op de sofa En droom ik van een hele mooie vrouw Ik ben misschien geen echte Casanova Maar geef mijn hart aan jou Mijn hart aan jou Want dames mij wat beter leren kennen Dan weten ze dat ik de ware ben Ja, ja, want deze grote vent Is echt geen wanacent Met geen haar meer op mijn hoofd, die nog aan je wens gaat. Het maakt me echt geen bal meer uit, nee, het kan me niet meer schelen. Ik ben als een vogeltje zo vrij, het is de mooiste tijd voor mij. Al dat getoet en dat gezicht, ach, dat doen nog al zo velen. Hallo, dat geklet en dat gezugd. Ach, dat doen we al zoveel Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Zo, en dan zijn we weer terug met Marco. Was dat, was dat een reclame? Ja, ja, ja, ja, we worden... Wat mag <laughs> je nee. nou, joh? Ze zit gewoon een te draaien. nee, ja. nee Marco, als je deze plaat hoor uh, dan moet ik meteen aan uh, jouw awards uh, denken die je hebt. Waar heb je die neergezet trouwens? Awards? Uh, het, het grootste facebeest Ja, dat is... Ja, De die, awards? Ja, die krijg, die krijg je in een soort van... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Een fotolijstje eigenlijk. Ja? Dus uh, ja, die... Uh, die hangen allemaal aan de muren. Kijk, kijk, kijk. Ah, ja, ja. Ja, want klinkt lekker. Zeg, en, de, de, Ja, ja met, met carnaval was het net over. Ja. Ook uh, dit nummer, uh, uh, zeg maar, uh, laten horen aan iedereen. Ja, ja want uh, ik heb natuurlijk... Ik ben, ik ben begonnen in de, in de carnavals zien uh, in, in dat wereldje van, uh, van zingen. En uh, ja, op een gegeven moment had ik echt zoiets van... Uh, ik ben, ben ook begonnen als zijn uh, Mijn eerste nummer dat ging onder het motto die kale. En uh, dat, dat was heel erg ski gericht. Was ook niks aan gelogen. Nee, precies. Nee. Nee. <laughs> het, het laatste nummer zegt het ook weer. Van <laughs> iedereen ja, ja, ja, ja. die eraan denkt. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, op een gegeven moment heb je toch zoiets van... Ja, maar ik wil in de zomer ook zingen. En dan klinkt die kale Klinkt toch wel heel erg raar. Dan, dan, dan, ja, je bent een zanger, Dan ga je niet in de zomer zingen. Ja, maar dat wil ik dus wel. Ja. Dus toen, ja, eigenlijk de tweede plaat meteen onder mijn eigen naam uh, gegaan. Uh, waarvan heel veel mensen zeggen van: Wat heb jij een mooie artiestenaam? Maar wat is je echte naam? Ja, Marco Carolus. Ja, dat ja, is ja. mijn echte naam. Dus uh, ja, daar ben ik ook trots op. Dus uh, vandaar dat ik die ook uh, gekozen heb. En uh, ja, dat was toch wel heel veel uh, uh, feest, carnaval, ski. En dat mensen echt... Uh, ja, daar liepen ze volgens mij een beetje tegenaan. Dan was er wel een hele hoge drempel van... Ja, ik wil je wel uitnodigen op de verjaardag van Tandemien, Maar dan boek ik dus een carnavalsartiest. Nee, je boekt een feestartiest. Ja, ja, ja. Uh, uh, en uh, uh, ja, uh, net zoals Rutger van Barneveld is gewoon een feestartiest. En nou, Die staat ook in, uh, in, in de zomerdag uh, in, in tenten en op uh, campings en zo te zingen. Dus je moest eigenlijk al wel een beetje opboksen tegen een imago. Uh, ja, uh, ja, dus uh, vandaar had, dat had ik... had het etiket al uh, te pakken, dus, uh, een beetje jammer dan, hè? Dat, is, dat het ja. zo werkt. Hè? Vandaar dat ik ook tegen Manfred heb gezegd... van joh, er moet echt een leuk nummer geschreven worden. Ja. Dat moet in januari uitkomen. Het zeg maar, mag absoluut geen carnavalsgerichte nummer zijn. Ook geen uh, -ski gericht nummer. Het moet gewoon een gezellig nummer zijn. En uh, ja, nou, goed dan heb je Carlo erbij van helemaal Hollands. Die, die snapt dat ook helemaal. Maar die brengen dezelfde muziek uit. Hmm. Dus uh, dezelfde sfeer in ieder geval. Dus uh, ik heb ook gezegd, ze, nou, ik zeg, het moet een beetje zijn in, uh, in, in de trend van uh, uh, de Italiaan van Marianne Weber. Uh, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Uh, de dikke team van Rutger. Dus als het een <laughs> beetje in die hoek zit, ik ja. zeg dan ja, dan zit het eigenlijk wel goed. Ja, ja. Dus, uh, zie ja, je jezelf eigenlijk doorgaan zo in het charne? Of, of zie je jezelf ook nog wel eens uh, straks een ballet zingen? En, en dat... Ik zou dat nog heel graag willen. Echt gewoon een heel rustig nummer, ja. ja. Ja, gewoon net zoals uh, GJ, een uh, gitaartje. Speel je <laughs> zelf muziek eigenlijk? Uh, Instrumenten? Ja, ik heb uh, in een heel vroeger verleden heb ik, heb ik piano gespeeld. En uh, uh, drums heb ik gedaan. Oh. Maar dat, uh, ja, dat nou eigenlijk niet meer. is lastig hoor tegelijk. dat is, is het. <laughs> Dus, uh. Dus nee, maar ja, instrumenten eigenlijk uh, nou, momenteel niet meer. Nee, nee. nee. Maar je, zie, je, zie je jezelf wel doen eigenlijk? Uh, uh, nee, niet meer. Nee, nee. Ik, ik, uh, ik denk dat ik nou gewoon lekker bij, uh, ja, bij wat uh, liedjes zingen hou. Dat, uh, ja, ja. Uh, ja, dat bevalt me goed. Dus uh, ja, en ik zeg, ik kan. Ik kan Eigenlijk nog wel alle kanten op. Want uh, kijk, we zijn nu al bezig met een, uh, een nieuw nummer natuurlijk. En dat, uh, ja, dat moet ook weer nou, een lekker vrolijk nummer zijn. Maar dan meer in de, in de kanten van uh, ja, de slager eigenlijk. Uh. Oh ja. dus, uh, Even voor de duidelijkheid. Hè, voor mijn beeldvorming. Je komt uit het zuiden van het land. Maar dat ja. is nogal breed. Uh, welk deel van Nederland? Is dat uh, in het zuiden? Uh, net onder Eindhoven. Net onder Eindhoven. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Um, Eindhoven de geest, niet? Ja. Uh, <laughs> Heel goed. Uh, Oké... Okay, um, dus... Um, en, ja, en, uh, liedjes eigenlijk in verschillende genres. Um, maar vooral in, uh, voor, voor feesten. Je houdt van gezelligheid. Je bent een gezellige Brabander. Ja. En, uh, en dus in die sfeer moet het eigenlijk doorgaan. Ja, want net zoals uh, gisteren hadden we ook een uh, heel leuk optreden. En dan komt er ook zo'n nummer als uh, Lekker in mijn Vel van Molter -Koes voorbij. Dus hmm. uh, een lekker swingend nummer. Ja. Uh, en... Uh, um, wat bij mij het ook altijd heel goed doet, is de drukwerk medley. Dus uh, ja, dat begint ook lekker rustig en dat eindigt dan weer, uh, meer swingend. Het uh, ja. zijn gewoon drie nummers uh, verpakt in één in liedje. En uh, ja, zelfs de jeugd die zingt daarvoor mee. Want ja, drukwerk is ja, toch wel van alle leeftijden. En ja. zelfs de jeugd die zingt ze gewoon mee. Dus dan kun je hm. zien hoe goed dat het Nederlandstalig lied het doet. Ja. Dus het, dat merk je wel. Dat, dat, ja. De, de, de, de, ja, ja, ja, want Fred, zelfs, uh, zelfs de oude nummers worden gewoon uh, ja, door die jeugd uh, heel erg hard meegezongen. Fred heeft ja. een heel raar een programma ik, eh, over. Ik, eh, <laughs> <laughs> hij doet zijn best. <laughs> hey, maar, uh, ja, ik heb een, uh, een Nederlandstalig nummer staan natuurlijk. En uh, dat is uh, van onze uh, ja, eigenlijk toch wel een beetje grote favoriet uh, Tino Martin. En ja, dan gaan we zo weer verder met Marco. Ja, ja. zeker. Ja, ik mis je niet. Gegaan. Alle beloftes die we maakten, zijn nu van de baan. Jij wilde niet verder meer, nu valt de droom alweer in duigen. En doet alles zeer.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 Voor mij, ik heb een hart verloren. Nu we niet meer samen zijn, heb ik als medicijn. Miss wist je niet. Oh, wist je Joh, We horen verhalen hier, uh, Fred. Echt ja. geweldig. We horen het even over uh, seks met die kalen. Ah, ah, die, uh, die single van de Lawine Boys. Hoe okay. komt hij op die titel? <laughs> maar, maar, waarom moeten we het over dat nummer hebben? Ja, ja, dat ja. We hebben hier een, uh, aan de telefoon. En dat is oh. Ray, Ray Lubrecht. Ray, een hele goede middag nog. Hey, goedemiddag, hallo. Hey. Hey, jij hebt een uh, nieuwe single. Anders ja. wat je wil. Ja, klopt. En uh, vertel eens even, hoe uh, is dat uh, tot z'n recht gekomen? Uh, nou, dat is eigenlijk uh, vorig jaar zomer. Toen uh, hebben we dat nummer eigenlijk al opgenomen. Ja. Vanwege uh, drukte en allerlei dingen waar ik nog mee bezig was, is dat nummer eigenlijk altijd blijven liggen. Ja. Dus eigenlijk daarom is het uh, afgelopen februari dat het uitgekomen. Maar uh, hij doet eigenlijk voor een zomersnummer in de winter gaat het eigenlijk best wel heel goed. Dus uh, ik ben uh, heel tevreden tot nu toe. Oké. Okay. Hey, en uh, ben je stiekem ook, ook uh, ergens anders mee bezig? Of? Nou, ik uh, ben altijd wel algemeen gezien uh, bezig met, met wat nieuwe dingen beluisteren. En uh, nummers uitzoeken en zo. Ja. En we zouden twee singles per jaar doen. Ja. Nou, we hebben er al één gehad nu. Ja. En we uh, ja, misschien over een, een half jaar of, of iets korter. Dan, uh, dan gaan we weer een beetje verder kijken wat, uh, wat verdere mogelijkheden zijn. Okay. Dus uh, voorlopig uh, laten we deze nog even draaien. En dan, uh, ja, dan gaan we over een half jaar wel even kijken hoe het Ja en, en de nummers, uh, schrijven jij die zelf, hé? Uh, hey? Nee, nee, nee, nee. Dat heb ik wel uh, ooit geprobeerd. Maar je ja. uh, hebt daar heel weinig geduld voor. Dus uh, dat is niet, uh, <laughs> niet van mij. Nee, hey, oké. Okay. Uh, dan heb ik gewoon mensen uh, uh, ja, die, dat, die dat veel beter kunnen. Dus uh, dat laat ik dan ook wel hun over. daar, uh, daar uh, heb je bekende voor, of? Ja, ja ik heb uh, een uh, vriend van mij uit Rotterdam, uh, Gerson. Gerson uh, ja. die, uh, die heeft ook uh, de laatste tekst geschreven. Om dit nummer dan. En uh, ja, ik weet niet. Hij heeft daar een soort talent voor. maar dus hij heeft, geloof ik, uh, binnen een paar dagen al die tekst al af. Ja. Waar ik er uh, zeg maar, drie weken over door en dan nog niks heb. Waarbij het in, in drie uur de helft al zoiets Oké, okay, ja. <laughs> ja. Dan is het verstandig om dat uit handen te geven inderdaad. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, wat, wat kunnen wij nog meer van je verwachten dit jaar? Uh, sowieso één of misschien wel twee uh, nieuwe singles. En uh, Ik doe natuurlijk gewoon de optredens uh, her en der. Ja. Dus, uh, sta je, sta je ja. ergens op uh, open podium? Of, uh? Uh, ja, toevallig met uh, Koningsdag ja. uh, in Arnhem. Oké. Okay. En in, uh, moet ik het goed zeggen, in Gorkum ook geloof Gorkum. ik. Dus, uh, oké. Okay. Ja, dus die twee plaatsen sowieso met Koningsdag is openbaar en voor de rest zit ik me nu te bedenken 7 april in Vlaringen, dus uh, oh, okay. dat is op vrijdag. Dus uh, nee, we doen wel leuke dingen allemaal. Ja, uh, want, want uh, dan dan staat dat uh, ergens op een, op een site, een agenda of zo? Uh, ja, dat zit sowieso allemaal op de Facebookpagina. Ja. En uh, als mensen dan iets van mij willen weten of zo, dan kunnen ze ook gewoon naar www.reelubrecht.nl. En daar zijn ook alle links op uh, naar uh, Facebook en Instagram en uh, ja alles gewoon. Dus daar uh, kunnen ze alles van mij vinden. Ah, oké. Hé, Ray, hey, dan uh, rest mij uh, alleen nog de vraag van uh, kondig hem lekker aan. Dan gaan wij hem lekker draaien. Hé, mensen, hier is Relubrecht met alles wat jij wil. Hé, dankjewel en een heel goed weekend, hè. Jullie bedankt voor je uitzending. Hoi, hoi, dankjewel, hè. Hey. Hoi, hoi. Niet lang, nee twijfel niet Laat me nu zien wie je echt bent Alles wat jij wil Jouw stouwste dromen Alles wat jij wil Kan je bij mij meekomen Niks is te gek, de rest laat me koud Zolang we de dingen doen waar je het van houdt Alles wat jij wil zie in je ogen Je verlang naar iets dat je nog niet hebt gehad Het is niet gelogen Maar to get, iedereen vraagt hoe hoog het ligt de lat. Ik ga je laten zien schat Alle dingen die wij gaan doen Want dan zie je uit nou al jouw dromen Temptation in overvloed Wacht niet langer op het juiste moment Trek alles uit en zeg mij Slaat me koud, zolang het de dingen doen waar je van houdt. Alles wat jij wil de tijd is voorbij gevogen. Maar wat jij wilt, lukt niet in een nacht. Heb geen plaatjes, nee, ik heb niet gelogen. Na het eind heb ik jou in de macht. Dus spend nog wat tijd met mij. Ik geef je die echte kwaliteit. Na een sessie ben jij echt gebroken. Maar je zal smeken met een lach.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 Ja. Oh, ja. Ja ja ja. ja. Red was het in, uh, alles wat je wil. Nou ja. Dat gaat goed komen dat, met dat, de plaats. Gaat, uh, <laughs> dat gaat zeker goed komen. Ja toch? Ja, nee, ik, ik dacht dat je het voor de tekst had. <laughs> <laughs> alles wat je ja, wil. <laughs> ze er waren even flubber want buiten de ja, ja. microfoon zei ik, kom van ja, die, die radiostations is soms in België, die hebben we al wel een kroeg bij. Hoor ik ja, jou weer heen? een uh, telefoonlijn eronder. <laughs> dan weer, het is Marco uh. <laughs> Michael Corolla is aan, uh, aanwezig hier in de studio natuurlijk. En uh, ja. ja, ik hoor inderdaad ja, ja, ja. die telefoonlijn. Nee, ik is serieus. Je mag ook hè. Ho uh, ik, nee. ik hoor serieus, telefoonlijn. Druk een paar knoppen in, Fred. Ja. Ja. Ik, weet niet. ik ja. heb hier alles niet. Zal uitstaan. ik het weer overnemen achter de PNL? Of, uh? Nou, zo gaat wel, Rob. Ga je naar huis? Uh. Nee, ik... Uh. Nou, oké. Okay. Ik heb er nog een vraag aan, uh, Marco. Uh, Marco, je had het net over een... Uh, uh, tijdens de muziek over een uh, videoclip... die je gaat maken voor de nieuwe single. Nou, die, uh, die is er al. Oh, die is er al. Ja, en, de nieuwe heb, clip. en je hebt de regie daar wel helemaal... zelf van in de hand genomen? Hè? Ja, ik had zoiets van... als ik het volledige nummer uit handen geef... dan wil ik toch iets van mijn eigen hebben. Dus uh, dat was dan de videoclip. Die heb ja. ik uh, van het begin tot het einde... eigenlijk uh, een beetje uitgedokterd. En, uh... Ja, dat lijkt me heel lastig. Of niet? Nee, dat viel eigenlijk reuze mee. Want ja, de, de tekst zegt eigenlijk al genoeg. Hè? De, als, je, als je het nummer hoort, hè? De, geen haar meer op mijn hoofd. Dan, uh, ja, dan ga je op een gegeven moment geen haar op mijn hoofd. Ja, dan, dan ga je naar de kapper toe. Want ja, die scheert ze dan af. Ja, ja, dus ja. dat zie je in de, in de clip natuurlijk ook. En de, het liedje doet een beetje vermoeden alsof er relatie over zou zijn. Hmm. He, dus uh, je, je, ja, je, je begint al met, uh, met een uh, instrumentaal stukje van 17 seconden. Ja, dan moest ik dus opvullen. Ja. Uh, met, met iets grappigs, wat, wat de mensen meteen pakt. Dus ik had zoiets van... Uh, ja, dan staat de voordeur open. Je ziet niemand in de deur staan. Maar je ziet wel in één keer een grote weekendtas naar buiten vliegen. <lacht> uh, dan, zie, dan zie je mij erachteraan. Alsof ik eigenlijk uit huis geduwd word. He. Dus ik, ik val een beetje uit de deur. Ja. En... Uh, ja, daarna dan draai ik mijn eigen om... en dan doe ik nog een keer zo. Maar je ziet nog steeds niemand in die deur staan. En dan zie je een vest achteraan geworpen <laughs> worden. Ja, te groeten, hou doe. Ja. En dan pak ik die tas weer. Ja, dag dan maar. En dan ben ik weg. Ja. Dus uh, ja, dat doet al vermoeiend dan zit geen hamer op mijn hoofd... die aan je denkt, ik ben zo vrij als een vogel. Dus... Uh, en ja, dan zit je op een gegeven moment bij de kapper. Hè, want ja, dan word ik word dus uh, met, met zo'n klapmes uh, kaalgeschoren door, door een hele knappe uh, uh, kapster. Uh, daarna zie je me bij, uh, bij een schoonheidsspecialist zitten. Want ja, ik ben, ik ben niet moeders mooiste, zing ik ook. Hè, dus ja. ik, ik, ik ben nooit een Casanova. Maar ja, goed, dan, uh, dan probeer ik nog iets van mijn eigen te laten maken. Ja. Ja, en uh, die dame, dat is natuurlijk ook weer uh, echt een droomvrouw. Hmm. En uh, op het eind van het verhaaltje, dan. Uh ja, ontpopt zich eigenlijk wat er, uh, wat er aan de hand is. En ja, daar ga ik niet verklappen natuurlijk. Nee, maar dat is de cliphanger. Dan moet je even de clip bekijken. Ja, zo is dat, zo is dat. En het is allemaal terug te vinden op YouTube, hè? Ja, ja. ja. Gewoon jouw naam even in de zoektitel uh, zoekregel zetten en dan komt die tevoorschijn, denk ik. Uh. Ja, ja. En, ja ik, vond, ik vond dit zo... Het is als een soort klein filmpje regisseren, ja, hè? Ja. Dus, uh, en ik had, uh, ik, had echt van, ik had er zoveel plezier, uh, plezier aan om, om, om dit helemaal uh, zo op te zetten. En en ja, dan moet ik zeggen dat uh, de jongens van de clipcompany waar ik dan bij zit... Ja, die snappen dat ondertussen ook helemaal. Die, uh, die hebben ook eerdere clips van mij opgenomen. En ja, eigenlijk een half woordje, daar hebben ze, daar hebben ze dan genoeg aan. Ja, dus ja. dat is wel fijn. Oh, nou, je had gewoon techneuten op je heen en uh, een crew om het te filmen en dergelijke. Ja, ja, dat zit echt... Uh, ja, dat, dat wordt niet gewoon door één mannetje. Er uh, dat, dat zit echt een, een, ja, een driekoppig. Uh, ja, precies. Een regisseur en dat soort ja, dingen. Ja. ja, en die, uh, die en het vaak voor... over? Of uh, deed je het in één take goed? Goed, uh. Ja, het wordt wel een paar keer overgedaan... maar dat is puur om heel veel beelden te krijgen. Dus, oh, okay. uh, ja, ja, ja, ja. Maar ja, is de, je, je, ja je neemt, neemt zo'n ding natuurlijk op één plaats... neem je een stuk of tien keer op... en ja. dan pakken hun de beste stukjes allemaal van. Precies. Dus, uh, en uh, ja, dan ga je weer naar een andere locatie toe... of een ander punt waar, uh, waar dan uh, het, het wordt opgenomen. En dan doen ze daar weer tien keer... en dan uh, nou, pakken ze van alles eigenlijk uh, de beste stukjes... Ja, of zo'n videoclipje. Dat kost best wel tijd, hè? ben je daar een da uh, dag aan het filmen? Daar zijn wij een hele dag mee bezig, ja. Ja, ja dat geloof ja. ik best. Ja, dat is. Uh je moet toch af en toe nog even een vlaai eten en dat soort <laughs> dingen meer. <laughs> ja, popier. ik zorg er ik zorg wel voor, net, net zoals nou ook, ja, dat, dat, er waren twee, uh, twee modellen bij. Die, uh, ja, die hebben dus ook honger en dorst. Uh, die, die jongens van de filmcrew, uh, ja, mijn eigen vrouw is er dan, uh, dan ook bij. Uh, dan wil ik wel ze hebben, dat ze, dat ze niks tekort komen. Dus ik had allemaal lekkere snackjes gemaakt en zo. Nou, okay. en, uh, Barbara ja. had uh, wat okay. meegeholpen met wat lekkere ja. dingetjes te maken. Uh, drinken uh, in, in overvloed, dus... Ja. Uh, ja, ik vind dat moet gewoon goed verzorgd zijn. Ja, precies. Zeg, uh, Fred, uh, je hebt vast nog wel een leuk muziekje van uh, Marco Nou, ik, Plata. Ik, ik hoorde net over, uh, over zijn weekendtas naar buiten. Die, uh, dat hij er zelf achteraan vliegt. Maar ja. uh, toen uh, kwam bij mij gelijk het idee van... Uh, uh, hij is gaan wonen op een huisje op de berg. Uh. Een hutje op de berg. Die heb ik dan wel helemaal zelf geschreven. Uh. Oké, okay, ja, dat ja. is leuk. Nou, ja. dan gaan we die even beluisteren. Ja. En dan komen we er zo op terug. Ja, nou, ik ben ja. benieuwd. Ja, ja, ja dat, dat moet ik. Spannend! Even aanslingeren. Even. Ja, ja, ja. Hey, trappen, hey. trappen, trappen, Fred. Ja. Trap dan. gaat hoor. Hoe oud hij is, weet niemand. En sinds mensen neugen is, Noemen ze hem ouwe. Maar wie hij nou echt is. Het gaat altijd. Hetzelfde, hij ziet het leven als een feest Met hele volle teugen Geniet hij zelf nog het meest In een hutje op de Een oude radio, vanuit de hoek speelt de muziek. De sfeer is hier uitbundig, het is hier echt uniek. Iedereen is vrolijk en iedereen is blij. Geen deze mooie tijd, maar mooi. We zijn geweest op het hutje op de berg ja, eh, bij eh, Marco. Ja, heerlijk. Ja, en lekker hè. Het lekker. Lekker afgeski. 2017 en het wordt nog steeds gedraaid, ja, hè Marco. Het leuke vond ik nog met, het, met de clipopnames. Die hebben wij in Vaals opgenomen. Bij de enige skihut die Nederland rijk is. Oh, ja. Het Heigend Hert heet het. Ja. Het Heigend en, uh, <laughs> Daar zaten wij. En ja, dan, dan ga je het over, over een hutje op de berg hebben. Nou, dat is dus echt een hutje. He, heuvelachtig daar. Dus uh, hartstikke mooi helemaal. En we, be, we, we beginnen eigenlijk met, uh, met de opnames binnen. En de cameraman die kijkt naar buiten. Hij zei, het sneeuwt. Die is, is. die is zonder jas aan. De, tijd, met de camera naar buiten. Die heeft dat beelden geschoten. Hartstikke mooi. En uh, op een gegeven moment was er uh, uh, twee Duitse koppeltjes. Die zaten daar. en ja, We hadden eigenlijk nog wat, uh, wat fuguranten nodig. Want het was een hele lange tafel. En uh, dat, dat was ook echt zo'n oude man. In, in lederhozen had, uh, had ik geregeld. Dus, uh, en, en snaps op tafel, bier op tafel. Zoals het dus hoort. En uh, ik dacht, ja, uh, we hebben eigenlijk te weinig mannen. En hun stonden te kijken. En uh, we zeiden van, ja, we moeten binnenkomen, een videoclip. Uh, ja, wie, wie versteent dat niet? Oh, ja, kom hier. Kom, Ryan, zet zich in. Want uh, we, we maken een leuke uh, videoclip. Willen jullie meedoen? En uh, uh, drank is van mij, eten is van mij. En uh, hup, zitten en... Uh, en ze zeiden ook van ja, we verstaan er niks van, maar dit is wel leuk. Ja. Maar die kwamen dus uit Zuid-Duitsland en uh, op een gegeven moment daar ook even zo'n grote fleischplatte laten aanrukken. En uh, lekker snacks met, uh, met een broodje erbij. En, uh, en ze zeiden, het, op, het, het is precies zoals dat wij het hier Ik zei ja, maar ik kom al jarenlang in Oostenrijk, ik weet hoe dat gaat. Ja, ja, ja, ja. Dus die klit die straalt dat helemaal uit. Mm, geweldig, en dat ja. is faals. Ja. ja, het is een leuk plaatsje <laughs> trouwens ook, uh, vals. Ja. Um, Marco, die, um, wat wil ik nou vragen? Ik ben er even doorheen. Hè. Weet jij nog wat... Uh, er... Nou ja, je, je bent een echte alleskunner. Uh. Ja, dat zeker. Ja, um. een allround-entertainer. Uh, ja, ja, ja, ik doe uh, uh, ja, ook eigenlijk best wel wat, uh, wat straattheater erbij. Dus uh, typetjes spelen en zo. Dus, oh, uh, oh. Uh, met, uh, met Halloween natuurlijk uh, de, de scare actor zijn. Hè? Dus dat uh, is, is ook zo leuk om te doen. Is dat uh, op een pretpark ook? Of, uh? Uh, ja, dat is in, uh, in Limburg eigenlijk. Een heel groot park waar het al uh, een paar jaar uh, gehouden wordt. En uh, ja, met heel veel succes. Dus, okay. uh, ja. Daar, daar worden hele acts uh, neergezet. Ook s'avonds neem ik aan. Ja, ja Net maar, zoals we, uh, we hebben daar een kinder Halloween en een week later dan voor, uh, voor de ouderen. Dus uh, ja, voor de mensen die hier een keer heen willen, dan, uh, dan moet je eens kijken op de site van Mondo Verde. Daar zitten wij dan uh, als als character. en uh, ik doe daar uh, eigenlijk al, ik kijk even naar mijn partner, hoeveel jaar dat ik uh, Edward uh, al doe. Acht, acht jaar dat ik uh, clown Edward eigenlijk ben. Dat is die gemeene clown, of niet? Ja, het is een vrij onbeschot klantje. Hij heeft zo'n hele grote balktoeter bij. En als ik daar ook. Je hoort er echt over het hele park heen. Maar dat vind ik dan ook zo leuk. Dan zie je van die grote mannen, van die gespierde kerels. Ik noem ze altijd een beetje de Jeromekes. Oh ja, dat is leuk. En die kruipen dan achter een Barbie-popje, want die hebben vaak zo'n heel mooi slang vrouwtje bij. En omdat ze bang zijn voor een clown. Echt oh, geweldig. Grote <laughs> mannen die echt gewoon bijna in hun broek plassen van angst. Omdat je in een clown speelt. Echt gewoon. Oh? Ik vind dat heerlijk om te doen. Ja, ja dat snap ja. ik wel. <laughs> <Ja>. <laughs> zo, zo. <laughs> Dat is sowieso typisch spelen. Ja, ja. Dat is gewoon het leukste wat dat er is. Ja, ja. Ben jij je, je eigenlijk uh, 100% uh, leefje van de entertainment? Was dat maar waar. Oké. Okay. <laughs> nee, nee ik, heb er, uh, ik heb er nog een bedrijfje langs. In uh, facilitaire dienstverlening. Hmm. Dus uh, dat, uh, ja, dat kan in de transportlogistiek zijn, uh, in, de, in de entertainment toch weer zijn. Hè? Dus het opbouwen, het afbreken. Oh, ja. uh, en, en ja, dat soort dingen. Want de horeca doe ik ook heel veel in. Dus uh, horeca begeleiden. Hoe ze het uh, net even wat beter aan kunnen pakken. En uh, ja, het liefste zou ik uh, zelf nog een, een horeca erbij willen hebben. Ja, een ja, café. Goed, als ik dat ga beginnen, dan gaat het toch echt richting het Sielertaal. Want ja, ik zou daar uh, heel graag zo'n uh, zo leuke gezellige gasthof met een biergarten. Uh, en uh, dat is gewoon omdat ja, toch wel mijn hart een beetje in het uh, Sielertaal blijft het hele jaar. Ja, maar dat, dat is denk ik lastig in deze tijd. Hè? Je kan denk ik wel denk ik, horeca beginnen, maar uh, houd maar eens draaiende. Ja, dat, ja. Ik denk dat dat het grote probleem is. Uh, ja, maar als je, als je dan gaat kijken in het gebied... net zoals het Silataal in Tirol, dat, ja, dat is toch wel uh, 24-7, het hele jaar door is het daar gewoon... Uh, Ook oh, daar zou je een zaak willen ja, hebben? Ja, daar zou ik een oh, zaak willen okay, beginnen. Okay, ja, okay. Ja, ja, Zo. Omdat, omdat het daar eigenlijk het hele jaar door... Heb je daar wel uh, wandelaars. Uh, ja, in de winter natuurlijk, de skiers. En, uh, ja. Maar ja, voor de rest is het hele jaar is het daar uh, het seizoen van. Uh, ja. Maar ja, kan op... dat dan, als, als Nederlander daar een zaak beginnen? Of uh, is, is dat lastig? Uh, natuurlijk, moet kunnen toch? Nee, nee, dat, uh, ja, maar dat, maar dat, het zit altijd wel wettelijke regeltjes ja. aan vast. Ja. Ja. ja, goed, ik heb allemaal horecapapieren. En dan nee. of die dan ja, volgens mij zijn die daar ook gewoon geldig. Maar ik, zie, ik, ik, ik kijk ook heel vaak dat programma uh, Ik Vertrek. Ja. He, dus, uh, of het roer om... Uh, dat is ook heel vaak, het Roerom. Dat is ook zo'n programma, die, uh, dan beginnen ze ergens, beginnen ze een, een bed and breakfast. Heb je afgelopen donderdag nog gekeken naar het Roerom, <laughs> als het toch over die drie jongens. Van uh, vanaf Want uh, op ja. het eind van het verhaal hadden ze niks meer. Helemaal niks meer. Nee. nee dat, ja, konden ze ergens gaan werken. En toen had ik zoiets van, ja, maar wie gaat dan, dan ook met een geldschieter in, in zee? Want die man die had zoiets van, ja, maar hier kan ik zelf heel veel geld op verdienen. Precies. Ja. Die heeft hun het uh, werk laten doen. Ja, Bedankt voor het ja, idee. Dat, en, uh, ja. <laughs> ja, kijk, ik voel wel weer een nieuw, nieuw liedje aankomen. Het roer ja. Of ik vertrek. Ja. Dat kan, kan allebei. hè, he, Fred, ja, ja. Fred Ja, gezellig, is gezellig, Fred Zo is het. Zeker, zeker weten. Ik geloof geloven, die man. Kom jij, kom jij nog geregeld bij onze collega's daar in Brabant van Omroep Brabant? Um, uh, ik ben er niet meer geweest, maar ik ben er wel... Uh, ja, even kijken, twee weken geleden op zondag dat, dat ze ook mijn uh, single hebben opgepikt. Dus die draait er nou wel Hij mee. Hij wordt wel gedraaid, maar uh, ze ja. hebben je niet uitgenodigd om daar uh, langs te komen. Uh, nog niet. Maar ja, wat niet is, kan er komen natuurlijk. Hè. Dus uh, ja, Dennis, uh, mijn plugger, is nog steeds bezig om, uh, om de interviews links en rechts uh, dus los te peuteren bij uh, stations. Maar ja, goed, het, het, ja, het, het wereldje van de, van de artiesten. Kijk, ik zeg altijd, er zijn meer artiesten dan aan de microfoon zijn. En er, en er komt Ziegelijk veel muziek uit. Ja, en ja ik, ik heb altijd zoiets van, ik ben altijd blij als een radiostation mijn single oppakt. Want ja, hoe, hoeveel krijg je er per week binnen? Toen, toen, toen ik het uh, draaide. Ja, toen was het al. En ja, dan, toen was het nog niet zo groot uh, de Nederlandstalige uh, muziek als dat het nu is. En toen kregen we al best veel binnen. Dat je keuzes moet maken van ja, welke gaan we draaien? Ja, en klopt, dat is, klopt, dat is nou nog veel erger geworden. Dat ja, vind dan, ik een goede vraag trouwens aan Fred. Wat gaan we draaien? Wat gaan we draaien? Ja. ja. ja. Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. Dit station. <laughs>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 That you believe in any day. So you win again. You win again. Here I stand again. A loser. And just for fun, you took my. I'm not proud to say I let love slip away. Now I'm the one who's crying. I'm the fool. There's no denying. Where well, will my heart again Will my whole life depend on fading memories? Heb je dus, gewonnen, uh, nou, dit, is, uh, dit is een plaat namelijk uh, 41 jaar, uh, dit is een live optreden, 41 jaar na de originele plaat uitgebracht is, gereleased is. En ik moet zeggen, 41 jaar daarna uh, klonk het toch uh, best redelijk. Ja, nog steeds. Huh? Ja. ja, ik bedoel... Uh... Oh, ze zijn klaar. Ja, ze zijn klaar. <laughs> gelukkig. Ineens, laat het klokken, redelijk. Ineens het is het wel is Nee, maar uh, ja, oh, de, de beste man is niet meer onder ons natuurlijk. Oh, okay. uh, ja. Een aantal jaren geleden overleden natuurlijk. Hot chocolate. Ja, ja. Uh, hot chocolate. ja, ja, ja. ja. Nou, Marco uh, Carolus is nog steeds wel onder ons. Gelukkig. gelukkig. Ja, gelukkig dus heel wel. Gezellig. De, de Brabantse gezelligheid <laughs> mee naar Noord-Holland genomen. En um, ja Marco, je, je hebt een eigen bedrijf. Uh, je bent uh, eigenlijk uh, zeer uh, breed bezig in de entertainmentwereld. Uh, ja. uh, wat vind je eigenlijk het leukst? Alles, anders ah, deed ik het niet. Nee, nee, ja, begrijp ik. Ik maar, doe echt nog alleen maar dingen die ik heel leuk vind. Dus, nou, dat, uh, dat heb je op een dag voorgenomen. Uh, <laughs> ja, ja, dat is... Kijk, als ik ergens bij een opdrachtgever werk en op een gegeven moment vind ik het niet meer leuk, dan zeg ik gewoon tegen die opdrachtgever. Ja, sorry, ik heb het zo druk met nog een andere opdrachtgever. Ik, ja, ik weet niet wanneer ik hier nog een keer uh, ja, zo probeer. Maar ja, ik ga niet zeggen. Ik vind het hier niet meer leuk. Nee, nee, nee. Maar ik heb dat niet van. Nou, dit was alle, het dan. Alle opdracht. <laughs> <laughs> ja, alle opdrachtgevers die, die ik heb, ja, daar vind ik het werk hartstikke leuk. Dus uh, ja, ik. ik het, het is wel werken, maar ik zie het eigenlijk meer als een uh, soort van hobby eigenlijk. En dat is in de entertainmentwereld ook. Uh, omdat ik zoveel verschillende dingen doe, gaat het niet vervelen. Nee, precies. Wat zijn je plannen voor het uh, rest van het jaar? Gaan nieuwe muziek uh, optredens? Probeer, ja, proberen heel veel mensen gewoon uh, ja, blij en gelukkig te maken met de trucjes die ik kan. Ja, ja. En ]UND? dat is het uh, ja, zingen, het okay. uh, entertainen, uh, ja, in, in het andere vak natuurlijk uh, ja, de facilitaire dienstverlening. Ja. Kijk, als ik daar mensen uh, uh, blij, gelukkig en, en, en tevreden mee kan, uh, kan maken, ja, dan denk ik dat ik een, een heel mooi doel voor ogen heb. Wat ik al een heel groot gedeelte bereikt heb, maar wat ik ook wil vasthouden. Ja. Nu heb je net een nieuwe single uitgebracht, maar ga je Fred nog blij maken dit jaar met nog een nieuwe single? Als het goed is wel, ja. Dat is, ja. Uh, ik, heb, uh, ik heb Manfred uh, toevallig vorige week nog aangeschreven van, uh, van... jongens, hoe gaat het met het schrijven? Gaat het nog een beetje lukken voor de tijd die ik uh, ja, ja. Uh, aan jullie gegeven heb? Uh, want uh, ja, uh, eind, eind april dan, uh, wil ik eigenlijk toch wel dat, uh, dat alles uh, ingezongen is zodat we uh, in, in mei dus uh, ergens op uh, ons doorgemakken de videoclip kunnen opnemen. Want dan moeten we even kijken naar het weer ook, uh, natuurlijk. En uh, ja, dan hoop ik uh, juni ongeveer toch wel weer een... Uh een postduif uh, weg te kunnen sturen naar ja, ja. Uh, de plugger... Ja, ja, ja, ja. die dan uh, ja, weer, uh, weer aan het werk mag. Je vindt wel dat bij elke single, nieuwe single een, een videoclip moet. Ja, dat vind, ik vind dat hoort er wel bij. Hè. We hebben voor het uh, TV Oranje... en uh, ja, daar kijken heel veel mensen naar. En ja, daar haal je gewoon ook ontiegelijk veel boekingen uit... van, uh, van oh, ja. mensen die, die je daar dan, uh, dan zien. En uh, je wordt... Uh, ja, je wordt eigenlijk ook wel een beetje op, op, op je clip uh, uh, beoordeeld. beoordeeld ja. Ja. Dus, uh, en, als, en als je dan een liedje hebt en er zit geen, uh, geen videoclip bij... Ja, heel veel mensen hebben dan al zoiets van, uh, van... Ja, nou ja, goed, dan neemt die de moeite niet voor. Dus uh, <laughs> ja, er zijn, ja, mensen zijn voor het uh, ja, best wel een beetje hebberig geworden wat ja. dat betreft. En ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus ja, waarom zou je er ja, geen videoclip ja. bij maken? Mijn dus, idee, uh, mijn idee. Ja. En natuurlijk uh, ja, volgend jaar, uh, januari... Ja, dan zit ik tien jaar in het, uh, in het vak als, uh, als zanger. Dus uh, ja, dan, moet er een, uh, ja. Ja, dan moet er natuurlijk wel een, uh, iets groots komen. En dan zit ik er wel aan te denken... om het allereerste nummer wat ik heb uitgebracht... Ja. zing met me mee. Om die natuurlijk weer in een nieuw jasje eh, uh, te lanceren. Ja. Hé, hey, hallo luisteraars! Ja, loe, joh, is je dan mee? Nee, maar uh, dat was even een uh, een seintje van. Uh, uh, we gaan naar het nieuws toe. Ja. Dus uh, ja, we gaan uh, afscheid nemen van uh, Marco. We gaan afsluiten. Marco, dankjewel. je wel. Goede ja. reis terug. En uh... <hums> Straks als je tien jaar zanger bent Dan kom je natuurlijk weer terug naar Zandvoort Dan gaan we gezellig ver verder babbelen Ja zeker ja. weten ja, ja, ja, ja, ja. Heb je nog een leuk muziekje van een liedje van Marco Of, uh, of, of haal, ik, haal ik alles overhoop Ja ik ja, ik ja, ja, ja, ja, alles overhoop Heb he, he, he, he, je toevallig he, dat, he, dat he, nummer he, Ik meen het uh, nee, ik heb wel uh, Beds, koffiepads. Uh, uh, o, oh, die is uh, ook leuk. Uh, ja, toch? Beds. Ja, daar, daar doen we die. Hé, hey, Marco, dankjewel. En uh, ja, ja, jullie ook. de reis. En uh, veel plezier met optreden vanavond. Ja, wij gaan richting Hengelo, want we moeten morgen weer optreden. Dus uh, hebben we daar een hotelletje Kijk. en uh, doen, het, uh, doen het gewoon lekker. Het gezinnetje mee, dus vanavond lekker in een hotelletje slapen. Zo, en dan morgen naar uh, richting Hengelo. Maak er een feest van. Ja, zeker. Nee. Dankjewel. dankjewel. Hey, dankjewel. Zo gist en zei jou, hey vets. Er geen no op Zet je kuntjes maar vast klaar, dan komt alles voor mij klaar. Er wilde een thee, of wilde een slaap, ruut nee, niet slaap. Nee, een kuske of een appelblaad. Nee, een mooi of mee een spits. Dat kunt ik niet, zo spits. Hey pets. En ik heb nog koffiepets Want daar is onze Leo En die hebt zo grijpt en zeo Heel vet. En ik geef nog Zet ik hem dus maar vast klaar Dan komt alles weer bij klaar Tijdens het lezen Van de krant Stond nog maar maar In de bra -hand. Deze koffie is echt een sterke bak ik stond nog nooit zo strak Hey Brets, heb jij nog koffiepets? Want daar is onze Leo en die het zo grijs en zei oh Hey Beds, heb jij nog koffiepets? Zet ik een kus maar vast klaar, dan komt alles voor me klaar Koffiepets, koffiepets, koffie, koffie, koffie koffiepets, koffiepets Koffiepets, koffiepets, koffie, koffie. koffie Koffiepets, koffiepets, koffiepets, koffie, koffie, koffiepets, koffiepets, koffiepets, hey, Hé, hé, hé! Hé, Brits, Heb je hier nog koffiepets? Want daar is onze Leo en die het zo gers en joh, hey, Brits, Heb je geen nog koffiepets? Zet ik hem kist maar vast klaar, dan komt alles weer me klaar. Hey, Beds! Heb ik hier nog koffiepets?